Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De politie van Californië heeft een schuurtje omsingeld... waarin de voortvluchtige autoagent Christopher Dorner zou zitten. Na een schietpartij in het berggebied Big Bear zou hij zich daarin hebben verschanst. Amerikaanse media melden dat het schuurtje is beschoten met traangas en explosieven. Ook zijn er berichten dat een arrestatieteam het gebouw is binnengegaan. Op Amerikaanse tv-zenders zijn beelden te zien van het schuurtje dat in brand staat. Bij de schietpartij is een politieman omgekomen. Een tweede agent ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie jaagt al dagen met honderden mensen op de ontslagen agent... die wil wraak nemen op zijn oud-collega's en hun familie... omdat hij het niet eens is met zijn ontslag. Christopher Doorner had de afgelopen dagen al drie mensen doodgeschoten... een echtpaar en een agent.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 Eurocommissaris Borg van Gezondheid en de Europese ministers komen vandaag in Brussel bijeen om het schandaal rond paardenvlees te bespreken. Het weer: vannacht opklaringen. Het blijft droog en op de meeste plaatsen vriest het licht. Overdag droog en enkele zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt rond of net boven nul. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Robert Smit. Wij zijn nog wakker na een enerverende dinsdag 12 februari 2013. De dag dat er toch een akkoord is bereikt over de woningmarkt... maar ook de dag dat bekend werd dat er een Engelse man al meer dan 60 landen heeft bezocht... om erachter te komen wat de beste cornflakes zijn. Ja, Daarover verder niets in nog steeds wakker. We gaan het wel hebben over de toekomst van de gemeenten en provincies... en we blikken met Maarten van Rossum vooruit op de State of the Union. Dat straks. We beginnen met de ruzie in de wereld van de gezondheidszorg. Ja, want voor het eerst weigert een zorgverzekeraar een contract af te sluiten met een ziekenhuis. Achmea en het Slotervaartziekenhuis rollen vechtend over straat. Agmea zegt dat het ziekenhuis te veel geld wil zien van haar patiënten en weigert het te vergoeden. Het Slotenvaartziekenhuis zegt op haar beurt dat de patiënt zelf mag kiezen waar ze zorg willen hebben. Maar wie heeft er nou gelijk? De landelijke politiek begint zich er in ieder geval mee te bemoeien. SP, Tweede Kamer, met Renske Leijten, goedenacht. Goedenacht. Ja, zeg het maar. Aan wiens kant staat de SP? Aan de kant van de verzekeraar en de patiënt. <laughs> ja, dat is natuurlijk de derde partij die de dupe wordt of voor wie het heel erg onduidelijk is. Maar ja, nee, goed. Het is een... Er zijn heel veel mensen in Amsterdam verzekerd bij Achmea of bij AGS of bij FTO of bij Zilverkruis of bij al die andere labels die Achmea heeft. En hun wordt gewoon de toegang tot een uh, ziekenhuis ontzegd, tenzij je zwaar in de buidel uh, moet tasten. En ik vind dat gewoon echt een beperking van de keuzevrijheid. En de keuze van de patiënt staat en de verzekerde staat gewoon voorop. En die zijn hier echt de dupe van wat er gebeurt. Maar het Slotervaart Ziekenhuis zegt toch een manier gevonden te hebben... om de mensen die verzekerd zijn bij Achmea... en dus niet meer onder het contract vallen, toch nog te kunnen compenseren? Ja, uh, Slotervaart zegt nu, wij nemen de rekening over... en we gaan eventueel extra kosten ook uh, betalen. Maar de vraag is natuurlijk of dat de oplossing is voor dit probleem. Kijk, uh, wat er uh, gebeurt uh, in de ziekenhuiswereld... is dat er nu uh, dure medicijnen... Uh, de verantwoordelijkheid zijn voor een ziekenhuis. En dat gaat over reuma- of kankerpatiënten. Nou, en uh, eigenlijk zegt Achmea tegen het slogan, vaartziekenhuis, kies maar tussen de reuma- of de kankerpatiënt. Ja, en dat is wel echt gewoon een groot nadeel uh, voor de toekomst. En ik vind dat we nu moeten zeggen... Uh, we kiezen voor de patiënt, hoe dan ook. Uh, het is nu Achmea en het is nu het vaart, maar je kan dat invullen voor een andere verzekeraar... of een ander ziekenhuis. En we moeten gewoon gaan kiezen voor de patiënt. Ja, en, Maar als we dan toch kijken naar de vraag die ik als eerste stelde... het Slotervaart ziekenhuis of Achmea de zorgverzekeraar aan wiens kant... neigt u dan meer? Kijk, de zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk. Hè? Die heeft natuurlijk gewoon de centen. Uh, die bepaalt gewoon uh, wat er voor prijs wordt betaald... en het ziekenhuis moet slikken of stikken. En wat het slotenvaart nu heeft gedaan... heeft gezegd, nou ja, wij slikken niet en wij stikken niet... dan wordt het maar gewoon een groot conflict... De vraag is natuurlijk of je dat wenselijk vindt, maar ik vind het wel heel exemplarisch voor nou ja, de uitwerking van de marktwerking in de zorg op dit moment. En wat mij betreft is dit ook, en dat heb ik ook de minister gevraagd, van is dit nou het diepste wens geweest van de marktwerking in de zorg? Dat nou ja, een ziekenhuis en een zorgverzekeraar zo tegenover elkaar komen te staan dat de patiënt vermoorseld wordt. Nou, u staat voor die derde partij in principe, de patiënt. Ja. Um, hoe gaat die oplossing daar dan nu komen? Kijk, weet je waar het om gaat? Ik ben gisteren bij het Slotenvaart geweest. En het gaat dus over het budget voor die dure geneesmiddelen. Hè? Mm -hmm. En uh, wat het Slotenvaart zegt, ik wil straks niet kunnen, moeten kiezen tussen of een dure Reuma-patiënt of een dure kankerpatiënt. Ik wil ze allebei kunnen helpen. Nou, het gaat om een budget. Uh, en het conflict gaat over een budget van 3 miljoen. Dat is voor jou en voor mij een heel groot bedrag. Maar een zorgverzekeraar knippert echt niet met zijn ogen. Met, oh, voor een bedrag van 3 miljoen. Dus Achmea moet eigenlijk gewoon zeggen... luister, slotenvaart, wij geven jullie niet die 3 miljoen... maar als jullie de rekening laten zien voor deze patiënten... dan betalen we ze achteraf wel. Als dat gebeurt, is het conflict gewoon uit de lucht... en uh, hoeven we niet meer langer te praten over wie heeft er nou wel of niet gelijk... en vervolgens dat de patiënt in de kou staat. Volgens mij is dat nu het beste wat moet gebeuren. Achmea moet gewoon zeggen... Blijven vergoeden, die dure medicijnen voor reuma- en kankerpatiënten. En dat zijn echt geen medicijnen die je aan gezonde mensen geeft. Hè. Die krijg je echt niet voor je lolletje. Um, en uh, dat doen we op, de, op basis van achteraf. Hè. Hoeveel patiënten hebben die nodig gehad? Nou, en dan uh, is dat gewoon klaar. En als dat gebeurt, is volgens mij het conflict uit de lucht. Uh, hoef je niet meer uh, tegen heel veel mensen in Amsterdam te zeggen: je kan niet naar slootvaart. Nou ja, uh, en, maar, en kunnen we gewoon verder. Maar die, ja, het is nou eenmaal zo: er, is, ja, er, er ontstaat een tendens dat er een marktwerking in de zorg uh, bestaat. Uh, dan kan ik me heel goed voorstellen dat een bedrijf als Agmea zegt: ja, die 3 miljoen, we kunnen dan wel veel in de kas hebben zitten. Maar die 3 miljoen, dat is, dat is onverantwoord om te betalen. Dat doen wij gewoon niet. Nee, maar ze betalen het alleen maar voor dat wat is geleverd. Hè. Dus ze... kijk, Eigenlijk is het heel gek. Achmea zegt tegen, tegen Slootvaartziekenhuis, je krijgt 75 miljoen van mij. En je mag het doen en laten wat je wil. Ook als je die 75 miljoen niet nodig hebt, je krijgt hem gewoon hoe dan ook. En over 3 miljoen doen ze het dan heel moeilijk. Mm -hmm. Dat is dus gewoon een machtsspel wat hier plaatsvindt. En het vindt niet voor niks hier plaats. Uh, hè, het gaat om een commercieel ziekenhuis. Dus Achmea kan zeggen, ja, zij doen het om de winst. Nou, we weten bij zorgverzekeraar dat het sowieso om de winst gaat. Um, eh, die, die zijn alleen maar bezig met hoe kunnen we de kosten per patiënt beperkt houden... want die, die, die maken gigantische winsten. En dan heb je het niet over miljoenen, maar eerder over miljard... Um... En uh, nou ja, wat mij betreft uh, wordt word hier nu in een conflict... en de minister heeft die macht natuurlijk gewoon wel. Zij kan via de Nederlandse Zorgautoriteit gewoon zeggen... Uh, beste Agnea, u moet dat belangrijke ziekenhuis in Amsterdam... wel een contract aanbieden wat gewoon schappelijk is. Ja, en dan kun je al, al, altijd zeggen van... wij geven niet een vast bedrag voor al die geneesmiddelen... maar we betalen dat gewoon voor de geneesmiddelen die ook echt gebruikt zijn. Kijk, maar... het, het, het grote probleem hier is dat... Uh, uh, de regie bij de zorgverzekeraar komt te liggen. En de zorgverzekeraar kijkt niet naar het belang van de patiënt... maar kijkt gewoon naar het belang van de eigen rekening. Je zou veel meer willen dat de overheid de regie in handen zou nemen. Dan kunnen we bijvoorbeeld ook die dure geneesmiddelen met z'n allen inkopen... Waardoor ze ook allemaal goedkoper worden. Nu moet het allemaal per ziekenhuis en daar wordt het allemaal niet goedkoper. Maar vooral veel bureaucratisch van. Maar het conflict is tussen de zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Stel, er komt een contract, dan kan je als verzekerder gewoon, krijg je alles terug. En eh, als het contract er niet komt, dan hebben we de garantie van het slotenvaartziekenhuis Dat zij het gaan compenseren. Waar moet ik me dan als patiënt nog zorgen over maken? Het, wo het wordt toch altijd gewoon vergoed? Ja, dat is wel zo. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel ten koste van de situatie bij het ziekenhuis zelf. En het ziekenhuis maar dat is toch uiteindelijk... tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar? Ze moeten uiteindelijk allebei heel veel geld toeleggen. Het is gewoon een machtsspel dat ze allebei geld gaat Nee, nee, De nee, nee, nee, nee, nee. zorgverzekeraar is natuurlijk een lachende derde. Hè? Ja. Ik bedoel, als jij als verzekeraar gewoon geholpen wordt... en Achmea zegt, nou, dan betaal maar 75% van die, uh, van, die, van die behandeling... en slotenvaart legt 25% bij... dan is het dus gewoon echt uh, Achmea bekkoper. Kijk, eigenlijk is dit een armtje... ...tussen een zorgverzekeraar en een ziekenhuis, waarbij, ze, waarbij de één zorgverzekeraar probeert een ziekenhuis uit te roken. Als dit lukt, dan gaan we dit zien in veel meer delen van Nederland. En dan zal je uiteindelijk zien dat dat dus ook het einde kan zijn van een aantal ziekenhuizen. En dat is dus mijn grote bezwaar. En als Renske Leijten ooit minister wordt, dan wordt de marktwerking in de zorg vanaf dag één teruggedraaid, hoor ik al. Ja, zeker. Dan gaan we gewoon, <laughs> uh, gaan we gewoon de, de ziekenhuiszorg plannen. Ja. Uh, en dan gaan we zorgen dat er een uh, fatsoenlijk ziekenhuis om de, om de hoek is. Uh, voor iedereen goed bereikbaar. En niet de, de verzekeraar die kiest waar jij wel of niet mee hmm. kan. Alleen is nog minister worden dan, lijkt mij. Ja, dan moeten we eerst maar eens verkiezingen uitschrijven. <laughs> dat lijkt me een goed A, idee. Dan gaan we het de volgende keer over hebben. Dankjewel okay, voor het nu, Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid. Dankjewel. Doeg. Onze verslaggever Jesper Stoffelen die maakt zich ongelooflijke zorgen... over nucleaire dreiging van Noord-Korea. En dus ging hij naar uh, Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken toe... om opheldering te vragen. En we horen zometeen bij Nog Steeds Wakker over de grootste plannen... van een van de beste coureurs van Nederland, Tom Coronel. Maar eerst, minister Plasterk, die maakt zich gisteren niet al te geliefd. Hij zette de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland iets wat simpel weg en ziet geen probleem voor een superprovincie. Maar zo'n superprovincie, dat is geen goed idee. Volgens Madeleine van Torenburg, ze, de Tweede Kamerlid van het CDA... trok vandaag fel van leer tegen minister Plasterk. Mevrouw van Torenburg, goedenacht. Ja, Met zoveel veranderingen rondom de provincies en de gemeentebesturen... bent u dan blij dat u in de landelijke politiek zit? <lacht> nou, het maakt me juist heel erg zorgen over de, uh, ja, de decentrale overheden... die met dit kabinet toch wel behoorlijk door mangel worden gehaald... Dus uh, uh, nou, blij ben ik er niet mee, maar ik word er wel strijdlustig van. Nou, laten we eerst beginnen bij de provincies. Wat stoten u zo tegen de borst van de uitspraken van minister Plasterk? Nou, op zich hebben wij natuurlijk al een poosje een debat met hem... over het toch wel wat ons betreft onzalige plan om nou zo'n superprovincie te maken. Maar wat eigenlijk gisteravond gebeurde was dat sterk op bezoek was geweest bij Flevoland. Daar een gesprek had gevoerd met de bestuurders en met anderen. En vervolgens bij Paul Witteman zegt... nou, deze bestuurders zijn eigenlijk alleen maar bang voor hun eigen baantje. Ze maken een beetje reisjes naar China. En ze zijn bezig, meer bezig met hun stoel dan met de provincies. En dat waren zulke schokkende opmerkingen. Daar kregen wij zoveel uh, uh, mensen over aan de telefoon en via de mail... dat ik dacht, nou, hier moet ik gewoon de minister mee confronteren. Dus u was kwaad? Nou, ik was echt, uh, echt zeer ontstemd. Ik vind het prima dat je met elkaar in de bad gaat. Haas... Wij zijn het niet eens met hem en de provincies zijn het niet met hem eens. Maar ga dan op inhoud met elkaar om de tafel. Ze hebben allemaal argumenten gegeven waarom ze er moeite mee hebben. Hij veegt ze gewoon van tafel, komt met zijn eigen mantra en vervolgens tikt hij ze ook nog op deze manier weg. Dat verdienen ze niet. Maar zeer ontstemd is toch gewoon Haagse taal voor kwaad? <laughs> u, u heeft excuses geëist van de minister ja. zijn, zijn die er al gekomen of gaan die er komen Of is het een oh, nee. de minister? Nee, hè? Well, nee, er was nog geen begin van een excuus gemaakt <laughs> Maar nee. hij, hij probeert iedereen Nu enthousiast te krijgen voor zo'n Megaprovincie um, uh, Dat gaat bij het CDA niet lukken? Oh ja, volgens mij gaat het inmiddels ook bij Partij van de Arbeid mensen en VVD uh, mensen niet meer lukken. Want die had ik vandaag ook aan de lijn. En die waren uh, gezegd gewoon rotgeschrokken van wat de minister over had gezegd. Maar ja, wat, wat, dus wat zeggen zij dan? Dat ze zich uh, geschrokkeerd voelen. En ik weet inmiddels ook nog dat de minister in bestuursoverleg uh, tegen ze zegt... Uh, jullie moeten wel een beetje gewoon doen wat ik wil, want het regeerakkoord moet worden uitgevoerd. Hij levert een soort druk op deze bestuurders die ook geen pas geeft. Dus volgens mij jaagt hij op dit moment alleen maar iedereen tegen zich in het haar En dat is gewoon geen goede zaak. Maar dus ook binnen de eigen fractie en binnen de fractie van de VVD... Ja, zie je toch al wat haarscheurtjes uh, ontstaan? Nou, ja, we zien inderdaad dat uh, bestuurders en volksvertegenwoordigers uh, zich gewoon gescholfeerd voelen. Die hebben inhoudelijke argumenten. En de minister is nog niet begonnen met een, met een, met een visie. Ze roepen niet voor niets nu in die regio's geen visie, geen fusie. Mm -hmm. nou, en dat, uh, die opvatting krijgt op dit moment meer bijval dan de visie van de minister. Ja. Volgens Plasterk uh, zou zo'n superprovincie de bestuurlijke drukte en bureaucratie verminderen. Uh, dat klinkt mij als een aardige zaak. Absoluut. En daarom zijn de provincies juist goed aan het samenwerken met elkaar... dat je inderdaad die drukte niet hebt. En hebben ze zich juist uh, beperkt tot hun kerntaken. Maar wat de minister nu doet is een probleem... Uh, uh, schetsen wat er niet is en daarvoor een oplossing bedenken, maar uiteindelijk dus gewoon weer veel meer geld bij de provincies wordt weggehaald. En dat is gewoon wat wij niet willen. Hij komt met visies over Torbekken aan. Nou, dat is zo lang geleden, terwijl Flevoland nog maar 25 jaar bestaat. Hij googelt met argumenten en weigert op de inhoud in te gaan. Nu uh, ging het vandaag ook nog over de gemeente, de gemeentepolitiek. PvdA-Kamerlid Heijnen wilde dat de gemeenteraden eigenlijk wat kleiner worden opgezet. Um, kan dat plan wel op steun rekenen van het CDA? Voorheen hebben wij ook altijd tegen elkaar gezegd... we zouden daar kritiek moeten kijken. Maar juist nu we zo vreselijk veel taken naar de gemeente overhevelen... wat de jeugdzorg betreft en wat de participatie van mensen betreft... die uh, moeilijk aan werk kunnen komen. Uh, binnen uh, de zorg voor allerlei taken naar de gemeente overgeheveld, Hebben wij gezegd, dit is nou ongeveer het schatste moment om ja. te zeggen... en nou willen we die gemeenteraden kleiner maken. En dat is ook wel grappig. Heine zei zelf van nou, er komen veel taken naar de gemeente. Soms kunnen ze het allemaal niet aan, we moeten ze opschalen. We willen ook hele grote gemeenten. En vervolgens zei hij vandaag, nou, dat is eigenlijk appeltje, eitje... en die gemeenteraden kunnen het ook wel kleiner aan. Het was zo'n het argument. een beetje hetzelfde wat de minister doet? Nee, hij kan de, niet de steun van de CDA rekenen. Maar hij, hij, hij wil toch eigenlijk dat de gemeenteraad kleiner wordt... maar de gemeente is groter. Dus dat misschien qua, qua leden uh, de gemeenteraad wel groter wordt. Maar dat komt ook omdat dan de, de, de, de gemeentegrenzen uitgebreid worden. Dat het meer samengevoegd wordt. Hij wil waarschijnlijk dat het wel grootschaliger wordt opgezet. Kan het daar uh, het CDA uh, in steunen? Moeten die mega, om nog maar een keer mega te zeggen, uh, gemeenten er komen? Nee, met ons het helemaal niet. Er zijn natuurlijk heel veel gemeenten die denken: van nou, wij willen de taken op een andere manier organiseren, we gaan samenvoegen. Prima, ja. heel veel gemeentes doen dat ook. De provincies helpen daarbij allemaal uitstekend. Maar het moet allemaal in dat malletje van de Partij van de Arbeid. Maar het CDA, heeft en toch, we, het CDA je, heeft er toch wel ook aan meegeholpen dat er heel veel bevoegdheden naar die gemeente gaan. En dan is het toch handiger dat het wel wat groter wordt opgezet. Helemaal niet nodig. De gemeenten werken heel prima samen. En als de gemeente dat zelf willen, is het uitstekend. Maar ik heb zelf in die toekomstverkenning van de jeugdzorg gezeten. Gezegd, het moet allemaal naar die gemeente toe. En waar was het nou het slechts geregeld? In de grote gemeenten. Dus hoe komen we er dan bij om te zeggen... dat we de gemeentes moeten opschalen... alsof dan de jeugdzorg dicht met mensen komt? We willen het juist naar de gemeente brengen om het dichter bij mensen te organiseren. En wat zegt de Partij van de Arbeid dan, samen met de VVD? En daarna gaan we nog een enorme schaalvergroting doen. En wij hebben ons leergeld wel betaald met schaalvergrotingen. Kijk naar banken, kijk naar ziekenhuizen, kijk naar scholen. Het is echt niet meer het ideaal. Nee. Zeker niet van de CDA. Superprovincies, megagemeentes. mega Er zitten nogal wat haken en ogen aan volgens mij, volgens uh, Madeleine van Torenburg. Kamerlid Absoluut. van het CDA. Hartelijk dank. Graag gedaan. Adele op Radio 1 set fire to the rain zo diep in de nacht. En niet zonder reden, want uh, Robert en ik vonden Adele altijd al gaaf... maar misschien nu nog net iets gaver. Gisteren bij de Grammy Awards heeft ze namelijk R&B-zanger Chris Brown... even uh, de les gelezen. Uh, Brown die weigerde namelijk te klappen toen hij niet het, uh, de prijs won... voor Best Urban Artist... En uh, ja, daar was ze niet van gediend. Dus heeft ze hem daar recht op zijn nummer gezet. Als uh, Brits meisje tegen zo'n stoere R&B zanger. Ik vind het gaaf. Ik had het heel leuk gevonden als Adel hem een klap voor zijn kop had <laughs> Ja. Maar iets anders. Het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Want dat, dat stond vandaag weer bol van maatschappelijke problemen. Van drugsoverlast tot nucleaire wapens. Gisteren voerde Noord-Korea een test uit met een nucleair wapen. En CDA-kamerlid Pieter Onzicht... riep meteen minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans naar de Tweede Kamer. Om zich vertelt aan verslaggever Jesper Stoffelen... wat precies het probleem is met Noord-Korea. Noord-Korea heeft een uh, nieuwe uh, nucleaire test gedaan... met een bom die half zo groot is als de bom die ooit op Hiroshima gegooid is. Dus daar vielen toen 78.000 doden bij. Binnen een paar seconden en nog heel veel meer daarna. Uh, het is een zeer gevaarlijk regime. Dat regime dat heeft bijvoorbeeld het afgelopen jaar... nog geprobeerd raketten uh, te exporteren naar Syrië. Uh, heeft goede banden met Iran... En zo'n regime, wat met zulke landen samenwerkt, moet natuurlijk niet over heel dodelijke wapens beschikken. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans erkent dat de bedreiging groot is. Die is groot. Ze kunnen kennelijk uh, nu uh, kernwapens produceren, die ook uh, forse explosies veroorzaken. En ze zijn bezig met het steeds verder ontwikkelen van de raketten, die die kernwapens ook uh, op een grote afstand uh, kunnen brengen. Dus die combinatie maakt het uh, heel gevaarlijk. De situatie is inmiddels door vrijwel de hele wereld veroordeeld. Maar volgens Pieter Omtzigt is dat niet genoeg. Ja, iedereen veroordeelt het, maar uh, dit regime uh, ligt geen seconde wakker van een veroordeling uh, waar ook ter wereld. Of het nou Obama is of, of Timmermans, daar worden ze niet warm of koud van. Dan zullen gewoon uh, echt maatregelen moeten volgen. Nou, maar heb ik ook een overzicht gevraagd met welke handelscontacten wij met Noord-Korea hebben? En dat lijken er nogal wat te zijn. Daar was de minister wat over verbaasd, maar ik wil heel graag weten van wat voor machines leveren. Het staat allemaal op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat wij machines, landbouwproducten, kledingfabrieken en dergelijke daar leveren. En nou ja, goed, als u weet dat de kledingfabrieken daar meestal in strafkampen staan, ben ik wel heel erg benieuwd uh, um, welke Nederlandse leveranciers daar kleding laten produceren. Minister Frans Timmermans wil wel overgaan tot sancties, maar niet zonder dat heel goed doordacht te hebben. Nou, we moeten in eerste plaats uh, zorgvuldig gaan analyseren waar die sancties uh, kunnen worden uh, ingevoerd. Want wat mij betreft in ieder geval zo dat je het, het regime zo lastig mogelijk moet maken. Betekent... Uitreisvisa niet mogelijk maken voor leden van het regime. En die kring misschien een stuk groter maken dan die nu is. In de tweede plaats voorkomen dat ze toegang krijgen tot buitenlandse valuta. Dus alle tegoeden bevriezen in het buitenland. En ook dat ze dat geld dan niet van die rekening kunnen halen. In de derde plaats dat ze ook geen toegang hebben tot goederen vanuit het buitenland. Zodat je ze het leven echt zuur maakt. Pieter Omstig ziet het vooral zitten dat de valuta van Noord-Korea in het buitenland bevroren wordt. Met de valuta die Noord-Korea in het buitenland verdient, kunnen ze net die spaarse aankopen doen die ze nodig hebben om eh, bepaalde andere zaken gaande te houden, met name hun eigen leger. Dus um, het is ook wel van belang om te kijken hoe je er nou voor zorgt dat Noord-Korea echt zodanig geïsoleerd wordt dat het regime dat absoluut helemaal niks geeft om zijn eigen bevolking. Hè, waar hongersnoden heersen, waar mensen in strafkampen zitten, waar mensen dood veroordeeld worden omdat ze een geloof aanhangen of omdat ze één ding verkeerd hebben gezegd over de leider of wat dan ook. Dat zo'n regime um, nou eindelijk eens een keer duidelijk het bericht krijgt dat dit echt niet meer past in de 21 Toch spalt het vertrouwen in de aanpak van dit probleem er nog niet helemaal vanaf. Nou, we zullen zien. Je kunt beginnen met de vaststelling wat we doen helpt toch niet. Kan, maar dat vind ik een beetje cynisch. Je kunt ook beginnen met te proberen de sancties zo streng mogelijk te maken... en dan later als nodig verder te escaleren met nog hardere maatregelen. Maar op een gegeven moment komt daar ook wel een eind aan, dat moet ik toegeven. Ook Pieter Omtzigt heeft geen enkel idee of en wanneer de sancties tegen Noord-Korea kunnen gaan werken. Geen idee. Met dit soort regimes heb je geen idee of ze het nog twee, twee dagen, twee jaar, twintig jaar uithouden. Maar um, waar uh, de Sovjet-Unie al gezien werd als Rijk van het Kwaad, is, uh, is Noord-Korea dat in het kwadraat. De VN-veiligheidsraad komt vandaag nog bij elkaar om te praten over eventuele sancties. En minister Timmermans kan daar uiteraard niet op vooruit lopen. Um, dat moet blijken vandaag. Uh, met name de houding van China zal daarin belangrijk zijn. Een veroordeling lijkt me realistisch, maar of China ook bereid is de volgende stappen te zetten, moeten we afwachten. Het is vijf voor half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker hier op Radio 1. In Amerika is men in de ban van Christopher Dorner, een vroegere politieagent. Die is al een tijdje op de vlucht en uh, vandaag... nou. Vandaag, sterker nog, een uur, uurtje of twee geleden... Um, is het uh, tot een vuurgevecht gekomen... tussen de voortvluchtige Dorner en uh, SWAT-teams. Um, daarbij is nu een, uh, ja, een, een cabine waar hij zich in verschuilde... is nu in vlammen opgegaan. Maar er is nog geen spoor van Dorner. Wat wel bekend is, is dat een van de politieagenten... die achter hem aan zat, uh, ja, is doodgeschoten. Ja, en een andere die is... Uh... Ook zo geraakt dat hij uh, uh, onder het mes moet. Daar komt het waarschijnlijk goed mee, meldt CNN. Wij houden het natuurlijk in de gaten. En uh, op CNN op dit moment gewoon een soort ja, bos... waar je een huisje in de brand ziet staan, ongeveer al een half uur. Wij blijven het voor de kijken. En natuurlijk, als er nieuws is... dan uh, hoort hij dat ongetwijfeld ook van Annette Schut zo meteen. Roken in cafés bij de kleine stamkroeg mocht het nog, maar ook dat uh, wordt nu verleden tijd. De Tweede Kamer heeft onder aanvoering van de ChristenUnie namelijk besloten dat roken verboden wordt in alle kroegen, dus ook bij de allerkleinste. En dat is de nekslag voor veel kleine cafés. Een van hen is Marijke van Café Ruk en Pluk in Amsterdam. Marijke, goedenacht. Goedemorgen. Ja, de aspak moet dus weer van de bar. Ja, ik heb ze net schoongemaakt. <laughs> <laughs> nou, nu kan het nog, maar ja, straks nu, niet nu meer. Kan het nog. Maar ja, weet je wat het is? Het is uh, ik hoop dat de soep nooit gegeten wordt als die wordt opgediend. Maar het is natuurlijk uh, heel triest wat hier gebeurt, want ze gaan beslissen over volwassen mensen. Ja, want, want eventjes voor jouw persoonlijke uh, situatie. Wat is voor jou het gevolg als er niet in jouw café zou mogen worden gerookt? Ja, dan denk ik dat de mensen stiekem gaan roken. Mm -hmm. En hebben een keer een, een hele weekend niet laten roken we waren al onze tafelkleden heel danig verbrand. Ja, dan denk ik, neem dan maar die bekeuring van 300. Want nieuwe kleden kosten ons 450 euro. Mm. En het is, het is natuurlijk, wij roken zelf. Dus ja, dan denk ik, uh, die privilege die we hebben gehad... omdat we aan de meters voldoen, zelf heel hard werken. Dat pikken ze ons allemaal af. En ik denk ook gewoon dat we dan toch een heel groot omzetvries krijgen. Omdat ja, de meeste mensen roken nog hier... Ja, want het, het voelt echt zo alsof ze het van je, van je afpikken. Er wordt natuurlijk uh, gezegd in ieder geval dat ze het doen vanuit jullie belang. Dat jullie niet de hele avond in de, de, de sigarettenrook staan. En dat nee, dat slecht is voor je mij gezondheid. Gaat, dat ik vanaf mijn achttiende jaar in de horeca sta. Hè, dus en mijn in mijn de eerste rookdus? baas was op de Dam bij Café de Wilderman. Nou, daarna heb ik altijd in de horeca gezeten. Ik ben nu 65, dus reken maar uit hoe lang ik het al doe. Ja. En iedere keer gewoon in de en Dat maakt niet uit. Ja. En ik denk ook niet dat het roken zo schadelijk is. Ik denk meer dat die uitlaatgassen zo schadelijk zijn. Ja. Hmm. En... en de uitstoot van de fabrieken. Heb je, heb je ook wel bezoekers uh, over de vloer gehad uh, die zeiden... ja, dat, dat rook in dat café, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja, maar we hebben afzuigers. We hebben afzuigers in de keuken, naar het dak. We hebben hier afzuigers in de zaak. Hier ruik je geen rook. Nee. Maar uh, hoe, hoe het ook went of keert, of er die wet er nou komt of niet... in uh, ruk en pluk in Amsterdam, zou je gewoon nog door kunnen roken? En dan knijp je er wel een klein oogje toe. Nou ja, ik denk als die <tus> te hoog gaan worden... dat we wel moeten stoppen, want dat nee. kunnen we niet meer opbrengen. Ten eerste krijg je toch een zootje omzetvlies. Er zijn al een heleboel zaken failliet gegaan, nee. horeca-zaken... die niet bol konden werken. Nou gaan ze ons eigenlijk de nek afknijpen met het rookbeleid... Ik denk dat we heel veel omzetverlies gaan krijgen en dat we dan toch moeten proberen ons hoofd boven water te houden. Nee, je, je wordt eigenlijk gewoon van twee kanten gepakt. Als er niet gerookt wordt, dan is er omzetverlies omdat er minder mensen komen. En als ze wel mogen roken, dan krijg je dikke boetes. Ja, nou, ik, ik denk dat ze beginnen met 600. Vroeger was het 300. Die kunnen we nog accepteren. 600 ook nog wel, maar als het dan naar 1200 gaat, ja. ja, dan is het hek van de dam natuurlijk. En we worden al helemaal uitgeknepen, hè. Ja, ja, ja. Dan denk ik, waar zijn ze mee bezig? Ik denk dat het een verkeerde wetgeving is. Wat is... Ze leggen het mensen, leggen ze iets op. Ja. Ze beslissen ze eigenlijk als kleine kinderen. Ja. Wat is café Ruk en Pluk zonder, uh, zonder rokers? Ja, dat is het geen café Ruk en Pluk meer. Hier mag alles. Hier kan ook alles. Ja. En de mensen die zijn hier altijd heel vrij. En wij zeggen altijd alles tegen ze... Ja, dit is, dit, dit, dit, dit is eigenlijk een café wat niet evenaar is. Wat, uh, wat qua mensen betreft. We hebben een hele verscheidenheid van mensen. Van jong tot oud. Ja, als het uh, aan de Tweede Kamer ligt, is het uh, roken ook in de kleine cafés uh, verleden tijd. Uh, zo ook in café Ruk en Pluk. Marijke, dankjewel. Tot je dienst. Het is uh, precies half drie en uh, wij nog steeds wakker hebben. Altijd live muziek in de studio. U heeft het nog niet gehoord. Wij al wel een klein beetje. Het zijn de heren van Five in a Row. Welkom allemaal. Een hele goede morgen. Ja, vijf in een row en dan met zes mensen aankomen. Ik keek een beetje verbaasd, jullie absoluut niet. Waar komt de naam vandaan als het niet in het aantal bandleden zit? De naam is een, uh, een leuk dingetje. <laughs> is niet ja, het... Ja, het gaat niet echt om de naam, nee, het, het is meer de muziek. Nee. En de naam klinkt gewoon leuk, volgens ons. De studio staat hier echt volgepakt, zes man dus. Uh, kun je misschien heel kort introduceren wat je, wat je allemaal hebt meegenomen? Nou, We hebben Mees van Rees... Op de bas. Op de saxofoon hebben we Casper Rietkerk. Dan hebben we Max Kerkhoff op de piano. En Raymond Korteweg uh, op de percussie nu. No normaal drum. En we hebben Wouter Lorist op de gitaar. En nu wil ik niet uh, lullig doen, maar normaal komt wel een drum met een cajon of zo. Maar jij hebt volgens mij alleen een eitje meegenomen. Ja. En <laughs> ik, ik zei al tegen iemand van tevoren, ik hoop niet dat hij alleen mee is gekomen om het eitje te bedienen. Maar die is, die is wel heel belangrijk om het ritme aan te Ook voor aantelling. de backing vocals, ja, is oh, hij, okay. net als Wouter. Heel goed. Heel goed. Um, uh, uh, hebben jullie een beetje kunnen slapen hier van tevoren? Dat, dat, dat, nee, het, is allemaal, allemaal, allemaal, uh, het zijn jullie vaak om half drie nog wakker, of is het... Uh... Nee, meestal. Nou, gelukkig niet. Nee? Nee. Voor de week niet. En normaal gesproken dan zijn er altijd bandjes die echt het liefst in de nacht de muziek uh, schrijven en, uh, en uh, repeteren, maar jullie niet? Ja, s'nachts is natuurlijk de meeste inspiratie altijd. Ja. Ik had nu liever in bed gelegen en morgenochtend lekker gaan spelen, maar uh, hartstikke tof om hier te zijn. Okay. Jullie zijn, uh, jullie zijn allemaal jonge gasten. Uh, is dit hetgeen waarmee jullie, uh, jullie de kost verdienen? Of uh, doen jullie, is, is, is, is dit nog een bijverdienste nu op dit moment? Momenteel verdienen we helemaal niks. Ah, al het geld gaat naar de kas. En we willen gewoon uh, iets, iets moois opbouwen. En onze bedoeling is wel om lekker te gaan verdienen. Wat, we, we gaan... Wat, wat, wat moet er in de toekomst gaan komen dan? Nou, We gaan deze zomervakantie toeren door uh, Frankrijk een week. Oh. Door verschillende campings. Dus daar uh, kunnen we wat moois mee verdienen. Mm -hmm. En ja, uh, we zien wel wat op ons pad komt. Niet, uh, niet groot gaan denken. Nee, eerst spelen op Radio 1. Eerst spelen op Radio 1. Ik zou Ik zeggen, inderdaad. ga naar je plek toe, save me now. Is straks het eerste nummer dat we gaan horen. Je mag gewoon aan de microfoon doen. En terwijl en jij dat toe. doet, worden wij even bijgepraat over het laatste nieuws in de nacht. Het Nieuwsminuutje. Door Arnett Schut. In leg wordt zondag Prins Friesel herdacht. Dat gebeurt tijdens een speciale mis in de Sint-Nicolauskerk. Zondag is het ski-ongeluk precies één jaar geleden. Prinses Mabel en de andere leden van de koninklijke familie zullen de mis bijwonen. De media is gevraagd geen foto's of filmbeelden van de kerkgang te maken. En een inwoner van De Beeld is dinsdagavond laat beroofd door een man met een vuurwapen. Dat meldt RTV Utrecht. Wat de dader heeft buitgemaakt is nog niet bekend. Hij vertrok na de beroving op een rode scooter of motor. De politie heeft burgernet ingeschakeld. Over de toestand van het slachtoffer is nog niks bekend. En over ongeveer twintig minuten begint de Amerikaanse president Obama aan zijn State of the Union. De president maakt daarin zijn plannen en politieke doelstellingen voor het komende jaar bekend. Een aantal van die cijfers zijn al uitgelekt. Zo werd vanmiddag bekend dat Obama van plan is de helft van de Amerikaanse troepen in Afghanistan begin volgend jaar terug te halen. Andere belangrijke punten die Obama zal behandelen zijn de beperking van de wapenwet en hervorming van de immigratie. Het Nieuwsminuutje. Dank je wel, Annette Schut. En we horen je straks uh, met het mediaoverzicht. Uh, ja, iedere nacht dus live muziek hier op Radio 1 bij Nog Steeds Wakker. Deze keer de gasten van Five in a Row. En het eerste nummer is Save Me Now. 1, 2, 3, 3. Ride a straight in. But when I see you, my courage will look thin. In and out, my heart feels way too cold. Until you touch it now, it's 1500 fold Can't you see it in my lights? Help me save me now. You got to save me now. You should whatever you do. If you pick me up, you should know I will take you out. Yes, I will take you out. Come You see me through I let my mind is in return But you teach me how to grow up Now you learn The day and night you better Don't have stress Or else your daily trials Keeps your heart in chance, chance, chance Can't you see it in my life So we save me now He's got We nog vrolijk wakker zijn, volgens mij, voor de luisteraar. Vijf in een row, live in de studio van Radio 1. En uh, ik zou zeggen, blijf wakker tot vier uur, want uh, ze spelen nog drie nummers. Richard Krajcek, directeur van het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam, mag van geluk spreken. Wereldster Roger Federer staat op het affiche. En publiekslieveling Igor Sijsling schakelde gisteren titelkandidaat Jo Wilfried Tsonga uit. Vandaag was weer een sensationele dag in Ahoy met de mooie wedstrijden. Onze vaste tennisverslaggever Willem Held van de Telegraaf... die was er natuurlijk bij. Goedenacht. Goedenacht. Ja, ik hoorde afgelopen maandag je collega Valentijn Driessen op tv zeggen... dat Sijsling en de Bakker never nooit niet door die eerste ronde zouden komen. Moet hij in het vervolg niet gewoon lekker gewoon weer over voetbal blijven praten? Um... Nou, daar heeft hij ook heel veel verstand van. Maar hij is niet de enige die dacht dat, het, dat, dat, dat die twee jongens uh, niet zouden winnen die eerste ronde. Want ze moesten tegen wereldtoppers, uh, Tsonga en uh, Yusni volgens mij. Precies. Ja, ja, nee, dat was echt, uh, nou ja, het zijn echt uh, verrassingen dat die twee gewonnen hebben. Als, uh, als men dacht dat er iemand door zou komen van de Nederlanders, dan, dan was dat uh, Robin Hazen geweest. Nou, die heeft juist verloren en die andere twee hebben gewonnen. Dus uh, zo kan het gaan in de sport en dat is, dat is juist leuk. Ja, Yusni gaf op... Maar Sijsling um, uh, uh, heeft dus echt gewoon gewonnen van uh, Joe Wilfried Songa. Had hij een ontzettende off deed die Fransman? Of was het gewoon... nou, nou, dat niet hoor. Hij speelde helemaal niet zo slecht. Dat vond hij zelf ook. Uh, hij zei: Ik heb alleen op de beslissende momenten gewoon een niet goede ballen gespeeld. En dat deed Sijsling uh, wel. En, uh, en, en zo was het ook. Het was niet zo uh, dat Songa uh, er helemaal bij liet zitten. Het was ook een 3-setter. Het was een spannende, spectaculaire 3-setter. Maar Sijsling die. Uh, die verloor de tweede set nadat hij de eerste gewonnen had. En uh, daarna had hij een, in, een, derde, uh, in de, een spannende derde set uh, gewoon een beter gespeeld. Dus dat was, uh, dat was helemaal verdiend. Ja, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat uh, Richard Krajcek uh, daar juichend op de tribune zit. Want het zijn twee Nederlanders, tenminste twee van de drie Nederlanders, die zitten er nog in. Nou ja, dat, dat, dat is aan de ene kant vindt hij dat natuurlijk wel leuk. Maar hij vindt het ook leuk dat de bekende mensen zo ver mogelijk komen. Dus ik weet niet of hij misschien toch nog stiekem gedacht heeft van zonder dat die is, maar eruit is. Want dat is wel een hele spectaculaire publiekspeler. En, en ja, normaal gesproken komt hij nog verder dan de tweede ronde. En is dat toch wel heel leuk om een event toch in je toernooi te hebben. En en um, moet natuurlijk die tweede ronde ook nog even winnen. En ja, de vraag of hij dat, of of dat gaat doen. Ja, want uh, wat, wie gaan onze Nederlanders treffen? Ja, Zeisling uh, die speelt um, donderdag zal dat zijn tegen... Um uh, ...Klisan, dat is uh, niet zo'n bekende uh, speler. Uh, uh -huh. Dat komt natuurlijk ook omdat hij een geplaatste speler uitgeschakeld heeft. Uh, speelt hij nu tegen een relatief onbekende Slowaak. En uh, ja, op zich heeft hij natuurlijk uh, kans als hij die vorm vasthoudt. Maar het is altijd moeilijk als je een stunt uitgehaald hebt... ...om dan ook tegen een onbekende speler uh, goed te spelen. Dus uh, het is niet helemaal logisch dat hij die wedstrijd zou willen. Ja. En uh, ja, Timo de Bakker... die. Um, Nee, die staat dus al in de tweede ronde en die moeten tegen de winnaar van de, de wedstrijd, uh, Roger Federer, <lacht> tegen de onbekende Slovene, uh, Gurega Zemla heet die man. En die wedstrijd moet, uh, wordt uh, vanavond, dus woensdagavond, gespeeld. Maar uh, nou, de kans is natuurlijk wel heel groot dat hij Federer gaat treffen. <lacht> die moet wel echt ontzettend gebaald hebben toen hij de loting zag. Dat hij in de tweede ronde gelijk Federer tegenkomt. Want dat is, dat, dat is eigenlijk voor het toernooi toch het allerbelangrijkste, dat hij er heel lang in blijft zitten, die Nederlandse spelers. Dat zijn ook publiekstrekkers, maar niet zo groot als... Wereldster Roger Federer. Ja. Ja, nou ja, de eerste reactie bij de loting was natuurlijk... dat, dat, dat Boris Becker, dat is dus, uh, de, de Duitser die die loting gedaan heeft... dat hij het allemaal niet zo fantastisch geregeld heeft. Want <laughs> uh, ja, uh, Nederlanders die hebben het, hadden het al moeilijk in de eerste ronde. En ja, als ze die uh, ronde zouden overleven... dan uh, wordt het alleen nog maar moeilijker. Maar ja, Kimo de Bakker was gewoon ontzettend blij. Want die, heeft, uh, die is met een wildcard het toernooi ingekomen. Die staat niet hoog genoeg op de wereldranglijst... om. Uh, uh, om direct uh, zich te plaatsen. En het is al uh, fantastisch voor hem dat hij een ronde gewonnen heeft. Dat betekent een um, behoorlijk wat punten voor de wereldranglijst. En ik denk dat het een mooi cadeautje is dat hij tegen Vredegen mag spelen. Maar um, voorlopig is, uh, zit het er toch niet in dat hij dit toernooi gaat winnen. Nee, dat is... Dus um, nee, een ramp is dat niet. En vindt kort nog, wat uh, staat er <coughs> nog meer op het programma morgen? Ja, morgen is... Um... Ik begin het begint eigenlijk met een hele leuke, om 11 uur al met een hele leuke ontmoeting in het dubbelspel. Um, Hazen en Seisling, die, um, die de Open, bij de Australië Open de finale gehaald hebben, heel verrassend. Die, die, die spelen de eerste ronde ook alweer een bijzondere lopen. Tegen de Bakker en Moetakaloem, tegen te, uh, twee Nederlandse jongens. Um, nou, ja, Dat is natuurlijk best, uh, best bijzonder. Mm -hmm. Ik ben dan balen dat die twee ploegjes tegen elkaar spelen. maar Je weet wel zeker dat er weer een uh, team in de tweede ronde staat. Dus dat is, uh, dat is een interessante wedstrijd. Ja, verder zijn er nog uh, vier wedstrijden uit de eerste ronde die nog gespeeld moeten worden op de woensdag. En de belangrijkste is natuurlijk uh, Federer tegen Zemla, dat is om half acht s avonds. En verder komt uh, Marcos Bagdatus, die um, vrolijke Cypriot, die komt nog in actie tegen de Fransman Brera. Uh, en dat is middags om, uh, om half twee. Bedankt voor deze update, Willem Held, sportverslaggever van De Telegraaf. Er komen nog mooie dagen aan voor ja, tennisliefhebbend Nederland in Rotterdam. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Dan met hard of Stone hierbij nog steeds wakker op Radio 1. Straks gaan we het nog hebben over de State of the Union. Dat is in Amerika ja, een soort van de troonreden zoals wij hem hier kennen. Uh, dat later dit uur, maar eerst. Ja. Eerste, het mediooverzicht Annette Schut heeft alles, maar dan ook alles, bekeken vandaag. En wat mij opviel de laatste dagen op televisie, heel veel, heel veel carnaval. Zit het ook in je mediooverzicht? Ik wil net zeggen, ik heb eigenlijk maar drie woorden. Het is afgelopen. Ach. Ja, de ene helft van Nederland heeft nu... Nou ja, nu jij hebt het al gezegd. Ik wilde zeggen, waarschijnlijk geen idee waar ik het over heb. Maar ja, het gaat dus over carnaval. En de andere helft die heeft nu een snotneus, koorts en ruzie met zijn vriendin. En daarmee een week nodig om bij te komen. Een tipje van de sluier. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Efteling. Ja, een programma dat mede mogelijk is gemaakt door de Efteling... kan dus maar over één ding gaan. En dat levert, of je er nou van houdt of niet... fascinerende televisie op. Hey, hey. Ja, en de hossen, de massa die hierbij hoort, heb ik gezien... bij Omroep Brabant, hoe kan het ook anders? En man, wat is dat voor makelijke televisie, zeg. Want als zelfs dit heli, heli, heli, helikopterlied van de gebroeders Co... in de compilatie uitzending met hoogtepunten zit... nou, dan moet het wel heel broeiant zijn. En dan weet je dat er nog veel meer moois komt. Zoals ook dit hoogtepunt, als de altijd dronken presentatrice Mout... een rondleiding verzorgt door de studio van, studio van Omroep Brabant. Doe jij de beveiliging? Ja. Oh, dus heb jij nog geen kogelvrij vest aan? Nee, dat is niet nodig hier. Hoe kom je nou zo breed? Goed eten. Echt alleen eten of doe je ook echt... Nee, de... nee, nee, nee, ik train ook. Uh, ja. Ja, hij traint ook, de beveiliger, bij Omroep Rabant. Echt goed, hè? En hij eet ook goed. En Mout was weer lekker aangeschoten, zoals de hele week. En toen ik zo aan het zeppen was bij die regionale omroepen... toen kwam ik ook bij Omroep Gelderland. En wat daar gebeurt, dat geloof je niet. Een nieuw afvalsysteem in Doesburg maakt het wegbrengen van de vuilniszak voor ouderen tot een ware survival run. Ja, erg hè? Erg hè? Ouderen die moeten in Doesburg survivalen met hun afval. Maar wat bedoelen ze daar nou mee? De verslaggever geeft uitleg. Dit is mevrouw De Jonge uit Doesburg. Zij en alle andere bewoners van de Martenshof moeten voortaan bijna 100 meter lopen om hun vuilniszak kwijt te kunnen. Ja, weer drie woorden. Oh my god. 100 meter. En ik maar denken dat heli, heli, heli, helikopter... het ergste was wat je kon overkomen. Nou, niet dus. Het valt niet mee, hoor. Het is heel zwaar. Ja, het is heel zwaar, ja. En dat is ook zo voor een bewoner die volgens de verslaggever... amper zijn stoel uit kan komen. Maar volgens die zielenpoot zijn anderen er veel erger aan toe. De verslaggever kan het maar nauwelijks bevatten. Nog slechter? Ja. Ja, die kunnen helemaal niet lopen. Ja. Annette, dat uh, Gelderland uh, die is zo'n survival met vuilnis. Ja. Dat is best wel uh, apart. Hoe, hoe, je dat, hoe zij dat op die manier kunnen brengen. Ja, dat vond ik wel. Ik vond het opmerkelijk. Want, nou ja. Ja. ja. Gelderland is het laatste. Je had nog iets anders in de aanbieding. Dat bewaren uh, we waren voor volgende, volgend uur. Dat is Frans goed. Bromet, hè? Doen we dat? Heel goed. Het uh, staat nog niet in ons systeem. Dat was een beetje het probleem maar net. Oh jee, so, ik ga ja, ik er naar zomaar gewoon op de radio? Maar volgend uur, beloofd, dan kom je hier met een fragment van Frans Bormet. Want dat heb je ook zitten kijken. Tuurlijk, en dat is ja, hartstikke goed. leuk. Dus komt eraan. Dankjewel. Volgend uur dus uh, in het mediaoverzicht. Ja. Compilatie van wat Frans Bormet ons te bieden heeft op tv. Zin in. We zijn uh, absoluut niet alleen, uh, Annette, Anne en ik. Uh, we zitten met not, nog zes gasten hier in de studio. Vijf in a row, ze zijn met z'n zessen. Ja, konden ze zelf eigenlijk net ook niet zo heel erg goed uitleggen. Maar ze zijn er echt met z'n <laughs> zessen. <laughs> en zij spelen de hele nacht voor onze live muziek. Dit is hun tweede nummer, Song to You. I was lost. Didn't know, and the time just went so slow On my own, on my own All I changed was into dust Never thought Life is hard, take my hand And wherever you stand In my heart Life goes so fast And now the hard times are past And after we say goodbye To the pain we've been through I give my song to you Swimming in the pool, where I go, whatever I do, I am thinking about you. And when you need me, I'll be there, I will take all your care. I'm so in love, can't you see what you are meaning to me? Maybe someday I lose all my property. Well, I don't know.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 It's the rich world we're living But you are missing just one thing Your own melody, your song And that's why I give this to you You are my best friend When life, life is, is hard. hard, take, take my, my hand. hand And forever you stand in my heart Life goes so fast and now the hard times are best. And after we say goodbye to the pain we've been through I Give my song to you. You are my best friend. When life is hard, take my hand. And wherever you stand in my heart, life goes so fast, and now the times are past. And after we say goodbye to the pain we've been through. Ik durf nooit te, te als het interval lastig te Vorige week was er een band die twee keer nog even iets op het laatst deed. Maar jullie doen het niet. Vijf in een row live in de studio. Een beetje funk om zo de nacht door te komen. En in het volgende uur nog twee nummers. Op CNN uh, zie je nu een, een splitscreen. Uh, de ene helft gaat uh, over Christopher Dorner, de voortvluchtige politieagent. De andere helft, uh, ja, dat zijn mannen in pakken. Het zijn, over het algemeen, het zijn eigenlijk allemaal politici. Ja. Uh, want vannacht spreekt president Obama de leden van het Amerikaanse congres toe... in zijn State of the Union, de Amerikaanse variant van onze troonrede. In deze toespraak maakt Obama zijn plannen... en de politieke doelstellingen van het komende jaar bekend. De toon van de State of the Union is vaak optimistisch en motiverend... en daarom aan de telefoon... Amerika-kenner Maarten van Rossum om een klein beetje voor te beschouwen op deze State of the Union. Goedendag meneer van Rossum. Goedemorgen. Is het uh, uh, trouwens uh, een, echt een keuze qua nieuws tussen de State of the Union en die Doorner? Is dat, is dat opvallend? Nou, dat lijkt me niet gezien de, de algemene uh, corruptie en aftakeling van de nieuwsmedia... lijkt mij dat een voor de hand liggende zaak ja. al. En de doorsnee <laughs> doorsn Amerikanen, is die dan meer geïnteresseerd in wat Obama oh, te twijfelt. zeggen heeft? of ja, die, ik dat hoort tot onze ja. favoriete onderwerpen. Ja. Wij gaan het vooral hebben over de State of the Union. Heeft u er een beetje zin in om te luisteren naar wat Obama te zeggen heeft? Nou, we weten het al zo'n beetje wat het gaat worden, maar ik ga zo wel even kijken, ja. Want wat, wat gaat het worden? Nou, het gaat over emigratie en het gaat over het toch wat, wat missterker op de rail zetten van de economie. En Het gaat over de regelgeving van vuurwapenverkoop en... Misschien dat er ook nog iets gezegd gaat worden over de, de klimaatopwarming. Dat zijn eigenlijk de thema's. Barack Obama heeft het natuurlijk nu al een paar keer gedaan. Zo'n State of the Union uh, toespraak. Um, wat, uh, waar, waarin zal die dit keer verschillen ten opzichte van de vorige keer? Wat waren de vorige keer de, de, de hoofdpunten? Nou, ik denk dat zijn uh, zelfvertrouwen groter is geworden. Mm -hmm. Want ja, hij heeft de Republikeinen toch vrij beslist verslagen in november. Mm -hmm. eh, tegelijkertijd... Uh, moet hij nu natuurlijk uh, in feite zijn, zijn reputatie voor de toekomst te veiligstellen. Ja. Daarvoor heeft hij niet onbeperkte tijd. Het is een tweede termijn, hij kan niet herkozen worden. Dus hij moet nu echt in de komende twee jaar... moet hij zien om die programma's ook aangenomen te krijgen. Of dat gaat lukken, weten we ook helemaal niet. Want hij wordt geconfronteerd door een groep van volstrekte halve garen... <lacht> Namelijk de Republikeinse Partij, die ja. eigenlijk gekker en gekker is geworden de afgelopen jaren... en die eigenlijk niet veel meer doet dan een soort van sabotagepolitiek bedrijven. Ja. Dus dat moeten we nog maar even afwachten. Maar als het in de komende twee jaar niet lukt, dan lukt het in de laatste twee jaar zeker niet. Ja, want normaal zien we vaak dat uh, Amerikaanse presidenten het in hun tweede Amstermijn... een stukje moeilijker hebben dan in hun eerste Amstermijn. Uh, ja. Wat verwacht u daarvan? In principe, als je zou terugkijken op het verleden... dan, dan zijn de tweede termijnen eigenlijk bijna altijd mislukt. Ja. In de zin dat ze wel een programma hadden... maar ze kwamen er te laat mee... of ze zetten niet voldoende door... of de omstandigheden zaten tegen. Ja. Ik bedoel, waar, waar je ook kijkt... sinds, sinds Frankl en Oostervelds tweede termijn... Het, het is meestal niks. En waar ligt dat aan? Ja, ik denk dat dat ligt aan veranderende omstandigheden. Niet snel genoeg handelen... Misschien toch een soort hubris van we zijn er kozen. Uh, het is moeilijk te zeggen, maar uh, in alle opzichten zou je kunnen zeggen... ...zouden ze zich moeten beperken tot één termijn zonder dat van tevoren aan te kondigen. Want als je natuurlijk aankondigt, dan ben je al een leemdruk vanaf het allereerste begin. Dus je moet niet zeggen dat je geen tweede termijn gaat nemen, maar je doet het wel. Inmiddels... Uh... Pas. Inmiddels zien wij op CNN dat er applaus is dat er een volstrekte perfecte afspiegeling van de Amerikaanse bevolking eerst binnenkomt. En dan zal zometeen Obama er natuurlijk achteraan komen. Um, we zeiden het al eerder, dat is vaak een optimistische toon in deze State of the Union. Past ja. dat wel bij deze tijd? Nou, mij moet mij dat, dat wel in Amerika. doet zich wel een zeker herstel voor. Zowel in de hoge goedmarkt als ook in de economie als geheel. De werkloosheid blijft dalen, niet spectaculair, maar wel wat. Het is duidelijk dat Amerika op het pad van herstel wat verder gevorderd is dan, uh, dan Europa. Ik denk ook dat ze iets, iets scherper en effectiever en sneller gesaneerd hebben in de financiële industrie. Voor zover het überhaupt gebeurd is. Dus, nou ja, ik, ik zou, vind het niet gek dat hij een wat optimistische toon aanslaat. Ja, hoe wordt daar eigenlijk in Amerika zelf naar gekeken? Zijn ze daar dan blij dat er een optimistische toon wordt aangeslagen? Of hoe zit dat? Nou, ik denk dat ze dat onder deze omstandigheden wel van hem verwachten. Ja, je kunt ook zeggen dat de Amerikanen... Natuurlijk dat de Amerikaanse cultuur in het algemeen volstrekt overtrokken... verwachtingen van de toekomst heeft, zou je ook kunnen zeggen. Maar ik vind in dit, in dit geval past een, een redelijk optimisme is gepast. Ik, ik zie even af voor de Republikeinen. Het, het is nu een mooi reclamepraatje natuurlijk ieder jaar voor Barack Obama... wat hij allemaal gaat doen, maar het echte harde werk begint natuurlijk hierna pas. Ja, vooral omdat er natuurlijk ook budgetair grote problemen zijn. Ja. Want er zijn eigenlijk een soort, er zijn drie, drie financiële afgronden in de naaste toekomst... en we weten niet precies hoe die daar doorheen gaat komen... omdat dat ook weer afhankelijk is van de opstelling van de Republikein... in het Huis van Afgevaardigden. Zullen die, ja... Die, die zijn nu onderling verdeeld geraakt, want waar moet het heen met die partij? Ze hebben verloren. Ze hebben eigenlijk bij de laatste zes presidentsverkiezingen vijfmaal uh, een, uh, een minderheid gehaald. Uh, het is wel zaak dat ze, ze de, de zeilen naar de wind moeten zetten. En... Mm -hmm. In die zin zijn zij onderling verdeeld, maar dat neemt niet weg dat ze wel degelijk in staat zijn om het beleid van de president te frustreren. Ja, dus het wordt des te moeilijker voor, uh, voor Barack Obama de aankomende tijd? Nou, het zal vrij lastig zijn. Aan de andere kant kunnen de republikeinen zich ook niet permitteren om alles te frustreren en de zaken volledig in de soep te laten lopen. Want <lacht> daar krijgen zij dan de schuld van en dat kan dan in 2014 of 2016. Kan dat heel onaangenaam uitpakken. Dus het is wel een beetje een, een lastige balancier act die ja. ze moeten uitvoeren. Die trouwens ook de president moet uitvoeren. Ja. Tot slot, blijft u de hele nacht wakker? Nou, ik ga op mijn normale tijdstip naar bed. Dat is om half vijf. Dus ik ja. heb dan ruim voldoende tijd om het te bekijken. Ja. Maarten van Rossum, bedankt voor deze voorbeschouwing op de uh, State of the Union. En natuurlijk uh, veel kijkplezier toegewenst. Dank u wel. Vroeger als kind speelde ik altijd het computerspelletje Rollercoaster Tycoon. En dan kon ik een pretpark nabouwen. Nou, er is dus een Nederlander, of een groep Nederlanders... die gaat dat echt doen voor een pretpark in Rusland. En we gaan zometeen bellen met degene die dat mag doen. En we hebben de toekomst van het rolstoeltennis zometeen. Ja, de Marco van Basten van het rolstoeltennis. <lacht> nou, uh, Marjolein Buis. Dat allemaal uh, na het nieuws van drie uur. We houden natuurlijk ook de State of the Union in de gaten. Geen enkele reden dus om te gaan slapen. Wij gaan het in ieder geval niet doen. Ik zeg tot zo na het nieuws van de NOS.